You're about to hear the best two hours of radio on the planet. Het is nu twee uur. Twee uur. Dit uur. de Het is de daverende donderdag op radio 501. Nee! Nu op radio 501. Oh, daar is hij weer! Eh? met de van Nou, oh, oh, oh, is dat alleen, mensen. We Ja, nee. is radio, 501? Is radio 501? Lekker, Donderslag! op donderdag. Bij heldere hemel. Met nog hier op die spel. Donderdag 501. Zo, nou. Daar ga ik je zeven voor zitten. Wel, wel. Had hij van die leuke graf gemaakt? Oeh, yeah. ziet is radio 501. 5, 5, dit is donderslag op donderdag bij heldere hemel. Het is vandaag 21 november 2013. En dit is aflevering 188 van Donderslag. Sister, Sister, hij doet het weer. Het is weer een week voorbij. Hartelijk welkom. En dit is weer een gloednieuwe donderslag. En ik ben de vanmiddag van thee tot bier. En laten we eens kijken wat we vandaag hebben in deze donderslag. Uh, vandaag heb ik aandacht voor de nieuwe albums van Tim Knol en Jake Buik. Uh, ook aandacht voor het nieuwe album van Steven Simmons uit Nashville, Tennessee. En Steven Simmons was afgelopen weekend in Hoorn. En zondagmiddag was hij in de Radio 5 Lijn Studio. En zondagavond speelde hij in het café Het Kantoor van de Buurman. En ik laat vandaag ook weer muziek horen van het album Dirt On My Tongue van Jo Harmon. Uh, natuurlijk heb ik ook vlak voor bier weer een concertagenda. En vandaag ook weer traditiegetrouw een nieuwe Donderdisc. En die komt in de tweede uur van Donderslag langs. Om ongeveer tien over twee ga ik bellen met Rob Rikaar. En hij komt dan weer aan de telefoon. En dan gaat hij hopelijk iets vertellen over zijn platenkeuze. En die hoor je dan straks om half bier in de tweede uur van Donderslag. En ook Theo Fried is er weer bij in er met een nieuwe BlaBla-blog om half drie. En ook deze week gaat er op internet weer een hardnekkig gerucht rond. Theo schijnt zijn koffie met de vaatwasser te zetten. En schijnt de afwas in de espresso machine te doen. Omdat alles toch volautomatisch gaat. Het is een geruchte hoe het precies in elkaar zit. Dat hoor je straks hopelijk allemaal om half drie. Want dan gaat Theo het uitgebreid vertellen. Hopen we dan maar. Je kunt mij e-mailen. Stuur je e-mail naar roger.radio501.nl Achtergrondinformatie over donderslag kun je vinden op mijn weblog. Ga ervoor naar rvd 501wordpresscom Op Facebook ben ik te vinden onder de naam rvd501. En op Twitter ook met dezelfde naam rvd501. Zo, en dan nu eh, dan eindelijk de eerste plaat van deze donderslag. En dat is de donderdisc natuurlijk van vorige week. En die heet Getaway van Pearl Jam van een nieuwe album Lightning Bolt. Oeh, hey, die van Disveld weet ook alles van de weet Maar dat ga je allemaal willen weten, jongen. Hé, die van Disveld, die doet best wel lekkere muziek. zeggen dat uh, met de, de band Pearl Jam de kop eraf is. En dan gaan we naar John Newman. All I Need Is You en dat had twee weken geleden een donderdisc in uh, Radio 5 Lengdavond op de donderdag. to so we'll be free Straks, het is weer even na tweeën en dan uh, weten jullie het wel. Hè? Dan is Rob Ricard aan de telefoon voor zijn tips van de sluier van de platenkeuze straks om half bier. Goedemiddag. Goedemiddag. Leuk dat je er weer bent. De week gaat wel erg snel, heb ik het gevoel. Uh, ja, gelukkig wel. Ja, oh, gelukkig? Toen is het snel 5 december. En wat heb jij met 5 december? Sinterklaas, man. Heb je eens met Sinterklaas? Nee. Nee, ik ook niet. Maar ik zeg wel cadeaus om mijn schoen te zetten. Is dat zo? natuurlijk wel. Nou, ik heb mijn schoen nog niet gezet, trouwens. Ik krijg er helemaal niks in als ik uh, mijn schoen zet. En dan krijg ik te horen van, ja, je bent veel te oud. Oh, nou, dat heb ik nog nooit gehoord. Maar goed. Niet uh, nog nooit uh, iets van gehoord? Uh, nee. Oh. Oh, ja, ik wel. Um, nou, ik, ja. uh, ik bel even een tip van de sluier. Wat, okay, nou, uh, wat kunnen de, we allemaal weer verwachten? Ja, de kleur rood is uh, de, van de rode mantel van Sinterklaas. De kleur is rood, is wel van toepassing... De kleur rood van toepassing. Die is wel van toepassing. En uh, de band komt uit uh, Los Angeles. Los Angeles? Dat is, uh, en die zijn opgericht in 1983. Ja, ik schrijf even mee. Hè? Los ja. Angeles. Uh. En uh, ze hebben 80 miljoen records uh, wereldwijd verkocht. Platen. 80 miljoen? Ja, dus ik kan wel stellen dat het een wat bekender band is. <laughs> Nou, nou, het was niet een hele bekende band dus te zijn, maar uh, dat die plaat heel bekend is. Ja, ja, ja. Dat ja. is ook natuurlijk. Uh, 80 miljoen, dat Ze is nog wel rock en uh, een beetje funk-rock. en uh, de, de live optredens, die zijn wat, uh, met een hoog improvisatiegehalte zeg maar. Nou, ik denk dat het nu wel genoeg is, hè? Uh, uh, die band bestaat nog steeds? Ja, ja, ja, ja. Ik denk het wel. Want dat weet je ook niet eens zeker. Dat ga ik toch niet checken van tevoren. Ja, dat vind ik wel. Echt? Ja, natuurlijk, dat wil ik wel weten. Maar bestaan ze nog? Want het is een album van 2013? Echt niet. Nee, nee want als het een album is van 2013, kan ik meer denken dat je zegt, ze bestaan nog. Nee, nee, nee, 2006. Dus ze zouden zeven jaar geleden opgeven kunnen zijn? Nee, nee, nee. Nou, het zou kunnen. Het zou kunnen, maar het is niet zo. 80.000 platen verkocht. Maar dat is van uh, al hun platen waarschijnlijk. Alles bij elkaar. En ze hebben één plaat uitgebracht? Nee hoor, een heleboel. Maar die weet ik allemaal niet uit mijn hoofd. Nee, maar dan uh, ik pr probeer een beetje wat meer tips te krijgen. Dat snap je Nou, wel, het valt niks aan. Het is gewoon een hele bekende band. dus uh, Het is gewoon een goed nummer. Klaar. <lacht> ja, maar dat zeg je altijd. Ja, het is ook altijd zo. Oh, is dat zo? Ziek je een uh, de koffie? Ja. Nou, een laatste tijdstip nog voor de koffie. We, we zitten nu van thee tot bier. Ja, maar goed, uh, top bier, dus nog niet. Oké, okay. uh, moet je ik, uh, Ja. Ik ga een plaatje voor je draaien. Oh, leuk. Ik ben namelijk van het weekend uh, ben ik, uh, naar een optreden geweest van Steven Simmons hier in Hoorde, in het uh, café Het Kantoor van de Buurman... Steven Simmons komt uit Nashville, Tennessee. En die uh, is die diverse keren bij ons in de uh, studio geweest ook. Ideaal hij in Europa is. Komt hij eventjes aan die vijfde lijn langs. En dan komt hij even buurten en zingen en praten. Interviews en dat soort dingen. En hij uh, heeft ook een keer uh, pop, uh, uh, pop in het Park. Ja, pop, goed ja, Pop in het Park hij heeft hij uh, gespeeld hier in Noor. Op, uh, op ons verzoek, op onze uitnodiging. En wij hadden daar een studio, daar heeft hij ook gespeeld. En uh, nou, hij was weer in, in Nederland. En toen kreeg ik dus een CD van hem van uh, 2013. Die is net uit. Oh, dat bestaat die ook nog. Die bestaat ook nog, ja. Maar hij heeft ook al een stuk of uh, zes CD's uitgebracht hoor. En dit is uh, de laatste, de nieuwste. En van het nummer: uh, hij zit een beetje in de, in de country hoek, dat wel. Maar uh, wel erg mooie stemmige muziek. En ik heb een uh, nummer en dat heet, moet ik even goed kijken: Al uh, Be Your Johnny Cash. Oh, nou dat klinkt wel uh, curvy een beetje. Ja, Al Be Your Johnny Cash. Dan gaan we nou luisteren. En dan spreek ik je straks om half vier. Ja, leuk. 501: It's minding my own business, Southern, Midwest Town. Played my show, took my papers. The reason I hung around, the reason had long, long legs and a skirt that went so high. And the reason had a long bun hair, big, big brown eyes. Not be your Johnny Cash. If you 6 album. En dat is een prachtig mooi album. Hij uh, had er nog maar eentje bij zich. Die heb ik dus van gekregen. En uh, ja, jullie moeten dan wachten tot hij weer langskomt als je een album wil hebben. Gaan we nu naar Daniel Lohus. Die komt uit het oosten van het land. En dit nummer is anders. bij er nou, jawel, van Piricana. Schijn. I'm My... just I'm the spider, well, I'm the spider. Daniel Horan en Tim Knol die heeft ook een nieuw album uitgebracht. Van dat nieuwe album is dit Cold Cold Rain. Drifting while I'm doing well, squinting up at the light, words jumbled up in my mind while roller coaster ride, caught between the wild light. Greatest telling me it's all fine Might as well be southbound I'm a keeper of my time The scary scene disappears A burning man with a growing beard Waving in the cold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 So a living door Walking in wheel Waving in the corner Tijd voor Dr. Wu en Friends met de Bury Windington zang en gitaar. Dit is Full Time Full. Johnson his carrying, slicks back his hair He's heading out for the night Shirt wide open, gold chains flashing So win Start giving love Radio 501 Blabablog van Theo Verriet Blabablog.nl 21 november 2013 Volautomaat Met het handje afwassen en afdrogen Leek altijd een vervelende klus Er moest daarom een vaatwasser komen Daarna ontdekte ik al snel Dat het in- en uitruimen van dat apparaat Minstens net zo'n vervelend klusje is Als de vaat met het handje doen mijn koffie zet ik altijd met een espresso machine. Dat was een gedoe hoor. Eerst die bonen malen, daarna zo'n bakje doen. Aanstampen, espresso zetten, bakje leegkloppen, gedoe. Daar moest dus een volautomaat voor in de plaats komen. Mijn volautomaat neemt me een hele berg klusjes uit handen. De bonen worden automatisch gemalen. De koffie wordt automatisch aangestampt. De espresso wordt automatisch gezet. De oude koffie verdwijnt automatisch in de afvalbak en de melk wordt automatisch opgeschuimd. Theo blij? Niet helemaal. Net als bij de vaatwasser zijn er met deze volautomaat allerlei nieuwe klusjes bijgekomen. Ik kan geen bak koffie zetten of het apparaat begint tegen me te zeuren. Watertank vullen, afvalbak legen, lade plaatsen, melksysteem reinigen, filter wisselen, reinigen, bonen vullen, aromadeksel plaatsen, cappuccino spoelen, linkeruitloop spoelen en ontkalken. Ik had me een volautomaat toch iets minder arbeidsintensief voorgesteld. Dit was Theo Verriet. Meer informatie blablablog.nl. Radio 501, 501, the heartbeat of internet radio. Oh, en de uh, Jake Buck, ja, Jake Buck, die heeft een nieuw album uitgebracht. Die heet Shangri-La en die is genoemd naar de studio waar het opgenomen is. Dit is van het album Messed Up Kids. Johnny deals a bitter blow on the side Things that he's invincible, hates a fight. Janie walks the streets alone, she was fine But she got kicked out of her home in hard times The messed up kids are on the call. No one really goes to hang around Gave up upon us long ago With no hope All you hear is the cold wind blow And get stoned the last of steeds naar Donderslag, Radio 501. En dit is van het nieuwe album Hemel op Aarde, De Liedjes. En het is een nieuw album van Rowan Hezen. En het nummer het heet Door Mijn Schuld. Ja, ik kan het in Dimbrus niet zeggen, maar het heet Door Mijn Schuld, Dormijn Schuld. In de kerk met alles in de houten baan die mijn knieën is in midden te knieën. Zit onder roetjes, de communie geeft begin, de kerk met gooie wien. Ik luister naar Latijnse zin, ik sta naar het grot. Want iedereen in het ziel, iedereen die wet van ons wil, iedereen in het huur. En die van binnen broe, alle molen om alle molen alle molen eigen grote sjoe. Verlos was van het kware aard. Als ik oozee, Begint het wonder van ons aan. Elke keer om nog Marien wie is gegrond. En donon nog Marien onze vader, ik zie ook oergelijk goed. De stem die van binnen droomt, alle molen in schuld, alle molen in eigen de schuld allemaal door niet schuld allemaal alle door mijn, alle mijn eigen grote schuld. De Donnerslag Studio, Studio 11, uh, Radio 5 En dit is Heerzen uh, van hun nieuwste album. En uh, we hadden net natuurlijk ook al uh, Jake zeker beuk van zijn nieuwe album. En nu hebben we uh, Jo Harmon. En van haar nieuwe album is dit HeartStream. still John, Paul, George en Ringo. En vandaag speelden zij voor jullie She's a Woman. Afkomstig van het album Past Masters Volume 1 en 2. En het is de remasterde versie uit 2009. Dit is Radio 501. Je nummer 1 station. We gaan een keer door naar Londen. En daar komt John Allen vandaan. En John Allen die uh, heeft uh, van uh, Vergeijingsfied, De feed van dat album, heeft, uh, heeft hij uh, een nummer aan mij gegeven. Het heet Lucky I Guess. En dat draai ik nu. En ik hoop dat binnenkort zijn nieuwe album ook hier in de studio zal verschijnen. I, I played the game for what it was got hung out to dry they drew me to the lines just for telling a lie, the way some people talk you would have thought I could have hung for less but don't blame me boy I'm just lucky I guess shipwrecked me and I'll build a boat, throw me over I swear that I'll flow. There's nothing you can do to me I haven't done it myself I've been down in the trenches With the pimps and thieves I've waded through the mud Till lift was up to my knees I've seen things to make the laughing And depressed Another number, doing time with the rest Me and my friends, we're just lucky I guess I ain't gonna cry no tears anymore There's nothing you can show me I ain't seen before plaats voor je hoop. Jouw radio. Jouw muziek. Echt muziek. Greenhouse people. With the eyes on your back. Stop your floating. Sitting red-eyed in your shack the Gold diggers, this advice is for free Slack off, man, the drink's out on me This is life, this is raw All for one, one for all the other This call No time to lose, my friend, from noon till morning, the time is right, the time is now, so give it all you Try to jump, but we fly This is life, this is wrong All for one, and one for all You gotta keep this coming Join in It's not time Right. The time is now, so take it to the sky, come on! Voor Joop van deze week is tot vrijdagavond 9 uur join-in van de Tightropes. En Armin Tannega maakt zoals gewoonlijk morgenavond in zijn wekelijkse show Underwax weer een gloednieuwe plaat voor Joof bekend. En dat doet hij zoals altijd iedere week even na negen. Underwax, dat kun je natuurlijk wekelijks horen op iedere vrijdagavond van 8 tot 10 op radio 501. Donderslag. Donderslag op donderdag.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 ...keihard en sociaal bewogen... ...hoor je op vrijdagavond met 8 tot 10 Arjen Tabiga... ...met de kakelpersen aflevering van On The Rocks. On The Rocks. Met veel aandacht voor onbekend en opkomend talent. On The Rocks. Op Radio 501. Op de N201 gaf een 25-jarige automobilist op een rotonde richting aan. Een 46-jarige fietser zag dat en besloot even te wachten. De automobilist stak vervolgens een duim op. Beide mannen maken het goed. Het verkeer wordt steeds vriendelijker. En dat is goed nieuws. Doe ook mee. Ga naar vriendelijkverkeer.nl. Een initiatief van de Fietsersbond. De brandweer vraagt uw aandacht voor het volgende. Uit recent onderzoek is gebleken dat brandgevaar te herkennen is aan een specifiek geluid. De brandweer heeft daarom een site geopend, brandtest.nl, waar u zelf uw huis kunt onderzoeken op brandgevaar. We laten u nu het geluid van brandgevaar horen. Herkent u dit geluid? Ga dan direct naar brandtest.nl Als jij echt denkt te weten wat er allemaal op hiphopgebied te vinden is, dan heb je het mis. PB Stel is de hiphopgoeroe van jouw Radio 501. Op donderdagavond luister jij naar geluid uit de bunker. Vanaf 10 uur word jij op de hoogte gehouden van de nieuwste tracks en videoclips. Live extra uit de studio laten je horen wat voor talenten er allemaal rondloopt. GW Stijl, geluid uit de bunker. Elke donderdagavond van 10 tot middernacht op jouw Radio 501.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 You.nl en boek de training die bij u past. BFA for You, als het echt om veiligheid gaat. Het is nu drie uur. Drie uur. Dit het is de daverende donderdag op radio 501. Dit is radio 501. 501. Donderslag! Slag. Donderslag. op donderdag. Hey, hemel. Een nieuw uur met Rogier van Diespel op Radio 501. Stand yesterday. Me and my friend keeping the night And walking in the clear I like. got come up and take him out of sight. All well, I know what, what the eating hoty Take his money and they run, and all I can do is watch them go. His hands around his nose, his blood is on his clothes. What doesn't kill ya, what doesn't hurt? Sometimes you feel you're up against the world. What doesn't kill ya, what doesn't break? This life it seems can bring it you to your knees. You try, you beat then finally. She was the dream that kept me up at night I couldn't face the world without her eyes I never knew it till she disappeared My life will be a bunch of souvenirs Before I know what's wanted, it's a she doubles up, keep back her bag and the team runs And all I can do is watch her go I've lost all I own What doesn't kill ya? Yeah? What doesn't it Trying to feel your up. can bring it to Yanni need you try and breathe Then finally breathe Can bring your Johnny You try and beat the violence. Iedereen hartelijk welkom in de twee uur van Donderslag. En voor als je net inschakelt, je luistert naar Donderslag aflevering 188 alweer van 21 november 2013. En dat is natuurlijk vandaag. In de twee uur heb ik straks de donderdisk. En we hebben aan het begin van Donderslag met Rob Ricard gesproken over zijn fabuleuze platenkeuze. En welke keuze dat is, dat hoor je straks om half bier. Maar Rob Ricard heeft al enige tips gegeven in het eerste uur, zoals LA, de kleur rood. En ze hebben. Wereldwijd 80 miljoen platen verkocht. En ze zijn opgericht in 1983. Dus hiermee kun je even gaan googlen. En dan uh, kan je kijken of je het geraden hebt om half bier. En uh, straks ook weer een nieuwe concertagenda. En blijf lekker bij tot bieruur En straks na bieruur kun je nog steeds naar Radio 501 blijven luisteren. Tot 24 uur vannacht. Straks hoogtijd voor Hoogland van 4 tot 6 met Gijs Hoogland. En dan van 6 tot 8 hoor je 2 uur lang Cyril Prumper met zijn reggae. Programma High Times en van 8 tot 10 hoor je Johnny voor het weekend met Johnny van Horen en daarna is het hip-hop tijd met GB Style in het programma Geluid uit de Bunker en het hoor je dan weer van 10 tot middernacht. Deze informatie is ook allemaal te vinden op onze website wwwradio 5 en dan moet je even naar programma Overzicht en daar kun je het allemaal vinden. Ik start in dit twee uur van deze donderdag met muziek van Jake Bug van zijn groep nieuwe album Shangri-La. En dat was getiteld What Doesn't Kill You. En de donder is, ja, die komt er zo aan. Maar eerst prachtige muziek van Freddy Aguilar. En hij komt van de Filipijnen. En dat lijkt me toepasselijk met alle misère die de mensen op de Filipijnen op dit moment allemaal meemaken... naar die enorme orkaan. Dat lijkt me toepasselijk om dat nummer te draaien. De song gaat over een kind en heet Anak. Vanuit de hoofdstad van west duitsland Dit... Hey, die van dit veld? Die best wel lekkere muziek. Ik ben erin geslaagd om te kunnen. Ik ben erin geslaagd om te kunnen. Ik ben erin geslaagd om te kunnen. Om te kunnen. Om te mo'y maging malaya kunnen. man sila kunnen. Om te Tikas EN zoeken ulo de waarheid, maar ik kan het niet vinden. Ik di zoeken naar de waarheid, maar ik kan het niet vinden. Ik Dus moet dat liegau, ik hou en Disc is vandaag tot middernacht de nieuwe single van de Nederlandse band Knassen Tand en heet My Escape. De Donderdisc. No longer will I be captured behind by the fear you will not control me. It feels like the star is me. No longer will I be. De Donderdisc van vandaag. Tot 12 uur vannacht. Kun je hem horen. In ieder programma komt hij langs. Dit is van Stephen, uh, Stephen Simmons. Van zijn album Here Say. En het heet Horse Cave Kentucky. Zo heet het nummer. Het is van 2013. Horse Cave Kentucky on a Saturday night. It's a hell of a way to spend your life. Can get yourself into trouble quicker than you think. Be on Guntown Mountain before you can blink. Willie met Betty at the adult bookstore just off of 65. They got themselves an ice cream comb at the dinosaur world that night. Black-eyed Susan's looking over the ridge. Fast call the rivers over the bridge She said she wasn't going to But she did anyway she just meant Not in the light of day I knew I felt the earth move The first time we laid down warms up when the golden rods bloom it's harder than hell before it's june but it's nice and cool down in mammoth cave like to crawl down there tonight to get away Passer-by's and truck drivers pull off of the interstate Take their money for cigarettes A bourbon only we can make Betty made Willie number seven After their date But now she's looking for husband number eight Willie couldn't be true She caught him cheating at the dinosaur show Where he is these days, only the interstate knows Yeah, I know there's a city, two hours each way up this interstate For some damn reason never seem to leave These pink dinosaurs so strange Ducky on a Saturday night It's a hell of a way To spend your life My mind could beat my heart. Time to uur. Het hier van de nieuwe cd's. Dit is uh, het nieuwe album van Tim Knol. Hero On. Of, uh, nee? Ja, ik geloof wel. Hero's En uh, uh, Hemel op Aarde. dus ook een nieuw album van uh, Roman Hazard. Daar hebben we een wel wat van gedraaid in het eerste uur. Draait nu nog een nummer van het album. En dat heet Kreupelhout. Jong. ik zei iets doms, ik schrok er zelf aan, ik stond, midden in het onbekende wand, hier is door het kreupel hand. Hans en Huub en ik, Wij waren alle drie verliefd op ellie. en tot minus schrik zei Hans op en een goeie dag. ik bel die op, wie? Hans, Ik kwam terug en Hans, ik hier, U ben ik, wij moesten door het warm. Hier is door het kruipelgoud, door het zand. Te voort naar de overkant. Ben mee het meer al op de zolder, samen naar de film gekeken. De raam ging aan, waar dan? had over wie gestreken. Kouden draaide rundjes in de mond. Toen, alles wat ik deed, dat deed ik van. Hier is het kreupelhal, door het zaal. Te vroeg naar de overkant, die eenzaamheid. Over het maat dat leid. naar het koud, achter het kreupelhal. Soms ineens dan viel het doel Ineens was door het onverwaagde liefde achter elke hoek Stokje De rem Van boven kwam een onbekend geluid Een stem de Vriendjes, we zien mij niet getrouwd Hier door het kreupel Door het zaal te voet naar de overgang Hier het zaal over het paden naar het koud, achter het kruipel aan. Het goede wand, hier is het kruipel aan, voor het zaad. Voor naar de overkant, hier is zaad. 501 501 The Heartbeat. Of internet radio En eh, Bos Sun Goes De Robicaar. Luisteraars, het is inmiddels half bier. Ik eh, kijk hier op mijn studioklok. Hier de studio 11. Dat is een uh, mooie Warstein klok. Hallo? En uh, Hallo. ja, het is uh, bijna bier uur. Uh, we hebben nog een half uurtje te gaan. En dan komt altijd de platenkeuze langs van Roprika. En die zit ook aan de telefoon. Uh, goedemiddag wederom, zeggen we dan altijd. Goedemiddag wederom. Uh, de platenkeuze, daar gaat het nu om hè. Want ja, dat nou, is erg uh, gekozen. Dat was niet moeilijk hè? Dat weet ik niet, ik heb het uh, niet kunnen googlen, want ik heb het hartstikke druk nou, gehad. Ja, zo makkelijk als, ik, als, als het rood is en als het heet is, dan, dan kan het maar één band zijn. Ja, dan kom je op Red Hot. Ja. Ja, en? Nou, er is toch maar één band die Red Hot is? Nou, er zijn er wel meerdere, maar oh. ik, kan me denken, ik kan me indenken dat je dan ook over uh, pepers praat ofzo. Ja. En dan komen we bij de Red Hot Chili Peppers. Heel goed. En die hebben net een nieuw album. Nee, uit 2006. Ja, dat is net nieuw. Um, nee, ik maak een grapje. Uh, Red Hot Chili Peppers, ja. Uh, het is ook een beetje een uh, band met geschiedenis, hè? Ze hebben... In het begin hadden ze niet zoveel succes. Het was een beetje punkachtig. Toen uh, kwam er een gitarist bij. En die, uh, die speelde in de stijl van Jimi Hendrix. En toen ineens... Uh, toen vleurde die band helemaal op... hebben ze prachtige albums gemaakt... Ja. En toen ging die gitarist ging aan de verdovende middelen, aan de heroïne en weet ik van wat. En het zakte helemaal weg. Ja. En toen moesten Red Tot Chili Peppers weer met uh, de band op pad, zonder de gitarist. En toen waren de nummers, vond ik, ook iets minder. En toen is die gitarist er wel weer even bij geweest, maar of hij er nou nog steeds bij zit en, Echt? en op dit nummer meespeelt, weet ik dus niet. Ik ben trouwens de naam van de gitaristen verkopen. Was dat de John Frusciante? Ja, ja, ja. Fruscianti. Ja, die is vervangen inmiddels. Ja, ja. Nou, door, dan... door Josh Klinghoffer. Ja, ik weet niet uh, wat gieter is dat is. Maar die fruscianti die uh, <kwijnt> die speelde wel de sterren <kwijnt> van de hemel. En die bracht ook veel in aan, aan nieuw werk. <kwijnt> bij het Red Hot Chili Peppers. Maar ja, als je aan de drugs gaat, ja, dan ben je niet zo lang leven meer beschoren. Nou, maar dit is, dit is wel een wat oudere LP. Dus ik denk dat hij nog wel meedoet. Nou, hij is al een tijd weg hoor. Wat zegt u? Die frustrantie is al een tijd weg. Want ze hebben daarna nog albums gemaakt zonder hem. Ja, maar dit is met hem. Oh, hier speelt hij nog mee? Ja. Oh, daar is hij waarschijnlijk net even terug. Nee, dit is uit 2006. Ja? Nee, hij is in 2009 pas vervangen. Oh, dan hebben ze daarna nog albums gemaakt, waarschijnlijk, die jij niet, uh, niet hebt. Ja, ik heb er helemaal niet, want ik vind er over het algemeen niks aan. Maar dit vond ik toevallig een mooi nummer. Oh. Nou, ze hebben wel wat uh, mooie nummers. Ik draai ja, een wel eens... Uh, ze hebben wel wat, maar ik, het meeste vind ik niet leuk. Het okay. is niet mijn smaak. Ja, ik draai wel muziek van een... Uh, in, uh, oh, dus je draait hem wel? Ik, uh, ja, ja, ja, Oh, nou, dan is het goed. Calif ja, nou, ik denk even nummers als uh, Californication en... Uh, ja, ja, die is wel heel bekend hoor. die is het niet. Under the Bridge. Ja, die is het ook niet? Nee, dat was, was van een van de eerste albums. Maar... Um, ja, zo hebben ze nog wel wat uh, mooie nummers, ja. Ik heb dus een titel die ik niet goed kan uitspreken. Oh, dat is leuk. Uh, nou, uh, ga maar aankondigen. Het is tijd geworden voor uh, mijn eigen platenkeuze. En dit keer is dat iets van de Red Hot Chili Peppers. Van de LP Stadium Arcadium uit 2006. Gaan wij luisteren naar het nummer Desecration Smile. Oké, okay, spreek je volgende week. De platenkeuze van de voor deze donderdag, voor deze donderslag. Prachtig mooi, nummer heeft hij uitgekozen, toch weer. En dan gaan we naar Rotterdam, naar deze platenkeuze. En dan komen we bij de Kik. En het nummer heet, verliefd op een plaatje. Welk blaadje is dat? Is dat een candy of een chick of zo? Ik zou het niet weten. Dit is Freddy Aguilar nog een keer en het nummer dat is Engelstalig dit keer en het heet Magdalena. Aguilar. En de zong ook stukken in het Filipijners. Want hij komt van de Filipijnen. Ik heb in het uh, begin van dit uur al een nummer van hem gedraaid. Dit zijn de romans. Natuurlijk Not Fade Away. 1964. 21 november en hier is natuurlijk weer een donderslag een muziekagenda. Pak pen en papier voor als je wilt meeschrijven en er komt hier de agenda. In november speelt de Amerikaanse muzikant Chris Smidder in Nederland. Op 21 november in Societeit Engels in Den Haag. Op 22 november op muziekpodium Bakkeveen in Bakkeveen. Op 23 november in de woods in Lagevuurse... Op 24 november in Paradiso Amsterdam... en op 25 november in het Muziekgebouw in Eindhoven. Op zaterdag 23 november treedt Grupo Sportivo op... in Zoetermeer op het podium van de cultuurboerderij. De zalen ze open om half acht en de aanvang is half negen. De support act is de Heek Idiots. Op zondag 24 november heb ik drie concerten voor jullie. Als eerste komt op 24 november status Quo naar de Brabant Hallen in de Bosch... en de aanvang is kwart voor acht... Dan komt op 24 november Danny Bryant in café Willemina in Eindhoven. En dan de laatste van 24 november en dat is een concert van Bed Hart in de Oosterpoort in Groningen. En Bed Hart komt ook nog in Paradiso, maar dat is uitverkocht. En of de Oosterpoort is uitverkocht, dat weet ik niet. Dan moet je eventjes gaan controleren op het internet. Op 27 november kun je naar een albumpresentatie van Saline Cairo in Paradiso Amsterdam. Aanvang is half tien. Op zaterdag 7 december is de finale van de Grote Prijs Singer-Songwriter in Paradiso Amsterdam. De voorverkoop is op 2 november begonnen. En op dezezelfde avond is in de Melkweg Amsterdam de finale van de Grote Prijs Hip-Hop. Meer informatie www.groteprijsavant.nl op vrijdag 13 december treedt de Britse Bluesband de hoogst op in de cultuurboerderij in Zoetermeer. De zaal is open om half acht en de aanvang is half negen. De support act is wel hanghard. Op vrijdag 27 december staat Jan Akkerman en Friends op het podium van cultuurboerderij in Zoetermeer. Hij speelt die avond in de Jupilerzaal met onder andere Bert Hering, Brownhill en Elko Gelling. De zaal is open om half acht en de aanvang is half negen. Op zaterdag 28 december kun je naar de laatste avond... van de Tour van de Groep Kajak. Ze spelen in de Jupilerzaal van Cultuurboerderij Zoetmeer... en de aanvang is half negen. Op zondag 16 februari 2014... treedt Susan Vega op in Paradiso Amsterdam. De zaal open om zeven uur en de aanvang is half negen. De kaartverkoop is al begonnen. John Mail wordt in december 80... Maar zijn hoge leeftijd houdt hem niet tegen om weer een flinke tour te maken. Hij komt in 2014 naar Europa en doet dan nou ook Nederland aan. Op 23 maart in Bibelot in Dordrecht, op 25 maart in Romein in Leeuwarden en op 26 maart in het Patronaat in Haarlem. Tot zover deze donderslag muziekagenda van 21 november. En als je agendatips hebt voor de periode na 28 november 2013... stuur die informatie dan naar rogier.radio501.nl Ook kleine optredens in plaatselijke cafés kunnen worden doorgegeven. En nu tijd voor de laatste plaat van deze donderslag. En die is van Danny Bryant en hij speelt op 24 november in Eindhoven. Dit is Just As I Am. Dit is Radio 501. I've been hurt before. I've been down upon my knees. I guess by now I know the score. Have my share of broken dreams. And dark, lonely days. Of course, some heartache of my own. Through the anger and through the rage, I found the strength to. Opgelucht? Eh? Opgelucht? Ja. Ik ga zo afsluiten. Het is bijna bieruur. En uh, dat is allemaal hier in Studio 11. En dan is deze donderslag 188 ook weer klaar voor de eregalerij van de oude glorie. We schakelen om bieruur over naar Studio de Bierkai En daar vandaan hoor je de rest van de programmering van Radio 501 van de daverende donderdag tot spookuur. Ja. Ik hoop dat jullie weer een beetje genoten hebben van deze donderslag. En daarover kun je me weer e-mailen. Dan stuur je ervoor een e-mail naar rogier.radio501.nl Alle informatie over Radio 501 kun je ook deze hele week weer vinden op www.radio501.nl En op Facebook. En je vindt Radio 501 op Facebook met de naam Radio 501. En dat is dan aan elkaar geschreven. En ik ben ook op Facebook te vinden. En ook op Twitter met de naam RVD501. Dus als je me wil volgen op Twitter, Radio. Uh, nee, niet radio Radio 501. Dat is de Twitter-account van Radio 501. Nee, je moet hebben het RVD 501. Maar je mag natuurlijk ook Radio 501 volgen. Het Radio 501. Je kunt deze uitzending en ook alle andere uitzendingen van Radio 501 terugluisteren of downloaden via uitzending gemist op www.radio501.nl. En het kan ietsje naeilen, want we zijn druk bezig om het allemaal uh, klaar te zetten voor jullie. Dus uh, dan moet je even kijken of het programma wat jij graag wil terughoren... of dat erbij staat. En anders moet je gewoon morgen nog even opnieuw kijken. Ik bedank mijn uh, redactieteam weer voor de fijne medewerking... aan deze donderslag van 21 november 2013. En ook Rob Ricard en Theo Verriet bedankt. En Theo, je weet nu, niets gaat volautomatisch in het leven. Je moet altijd ergens op een knop drukken. En natuurlijk ook de luisteraars op het werk en onderweg. rijdend of in de file ook vandaag allemaal weer bedankt voor het luisteren. Na de piepjes kun je naar mijn collega Gijs Hoogland luisteren. En hij heeft weer een stapel muziek bij zich. En staat nu in de studio uh, de bierkaai achter de mengtafel in de starthouding mooie gezicht, om Gijs in de starthouding te zien, achter de knoppen, met de koptelefoon op en zijn eerste plaat in de hand en dan gaat het allemaal gebeuren. Uh, ik ben daarnaast aan de zaterdag van 12 tot 2 met loungstijd en natuurlijk volgende week donderdag met donderslag op dezelfde dag, dezelfde tijd, dezelfde zender, Radio 501. Veel plezier met hoogtijd voor Hoogland. Tot zover, tot de volgende keer. Hoi Rogier, Karianne hier, bedankt. Donderslag op donderdag!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 Moeten de mensen wel denken.